Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vakbond FNV wil dat de lonen volgend jaar met 7% omhoog gaan blijkt uit een looneis die de bond traditiegetrouw... een dag voor Prinsjesdag heeft gepresenteerd. En 7% is meer dan de inflatie. Maar daar heeft FNV ook een reden voor, zegt economieredacteur Roland Muller. Ja, zij zeggen eigenlijk, ja, naast de inflatie... die ook wel weer een beetje omhoog kruipt... of in ieder geval best wel een hele lange tijd al rondom die 3% blijft... zien we ook dat mensen nog te weinig koopkracht hebben. En ja, daarom vinden ze dat er wel wat bij kan. En eisen zij 7%. En dat is bijvoorbeeld ook weer hoger dan het CNV, de andere vakbond... Die, die zit er toch weer een stukje onder tussen de 3 en de 6 procent met hun looneis. FNV pleit ook voor een 32-urige werkweek om werken voor meer mensen aantrekkelijk te maken. In Rotterdam is een man van 39 opgepakt voor een 20 jaar oude verkrachtingszaak. Het slachtoffer liep begin 2004 s'avonds over straat toen haar vriend ruzie kreeg met een groepje mannen. En toen zij zich daarmee bemoeide werd ze door meerdere mannen verkracht... De cold case werd ondanks heropend en vorige week riep de politie mensen op om zich te melden, als ze zich nog iets herinneren. En de verdachte is vanochtend in zijn huis opgepakt en mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. Op de A15 bij knooppunt Ridderkerk is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen toen hij met pech op de vluchtstrook stond. Hij werd aangereden door een andere vrachtwagen en de chauffeur daarvan is opgepakt. Vanwege het politieonderzoek is de A15 nu dicht. En voor de kust van Zouterlanden in Zeeland hebben duikers 5 kilo lood opgeruimd dat op de zeebodem lag. Ja, lood wordt gebruikt door sportvissers, maar eigenlijk is het giftig. Als een vislijn breekt, dan blijft het op de zeebodem achter. En de duikers willen met dat opvissen iets duidelijk maken. Dat er heel veel lood ligt. Niet alleen lood, maar ook visdraad. En visdraad en lood schadelijk voor natuur en milieu. En daar willen we graag een eind aan maken. Ja, in de sportvisserij wordt al jaren gepraat over het stoppen met dat giftige lood, maar het is nog niet verboden. Het weer en nog, de rest van de middag een mix van zon en bewolking met in het oosten en het zuidoosten kans op het buitjes. Het is een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.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 Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, I'll have to I Dat heb je wel gezien. heb ik het derde gedeelte van de kwalificatie een klein beetje gemist. Ja, hoe kan dat Doordat je radio aan het uh, maken bent. Hè? Met de belangrijke dingen bezig bent, Thomas. Ja, dat kan uh, gebeuren. Ja, dus, uh, Gelukkig uh, heb je mij nog. Gelukkig hè? heb ik jou nog. En ja. jij hebt uh, de top 10 uh, van de kwalificatie die uh, zojuist uh, plaatsgevonden heeft. En uh, ik ben heel erg benieuwd. Wie staat er morgen op op position in Baku? Leclerc. Leclerc? Leclerc. Geen Stappen Max Verstappen. Nemen. Nee, geen Max Verstappen. Mm. En sterker nog... Die staat ver op in het rijtje. Oh. Want we hebben nou ook op plek nummer 1 Leclerc. Op nummer 2 Piastri. 3 Sainz. 4 Pires. 5 Russell. En dan 6 Verstappen. 7 Hamilton. 8 Alonso. 9 Colapinto. En 10 Albon. Oh, wat goed hè, van die Colapinto. Ja, die zijn goed bezig. Oh, allebei de Williams. Hè? Ja, nou ja, hij heeft ook een mooie naam. Cola Pinto natuurlijk. Cola Pinto. krijg je meteen dorst van, toch? Ja. ja. nee, en een goed debuut van, van die jongen. Nou, bijna debuut. Hè. Ja, dat natuurlijk... valt Verstappen toch echt alweer tegen, hoor. Ja, Zo. Dat, dat vind ik ook. Zesde plek. Dus Perez zelfs jongens. voor hem. Maar voor Perez is dit zijn circuit. Daar uh, race hij elk jaar goed op. Ja, dus. dat is waar. Nou, nou, wie weet kan hij nog wat doen, hè? Verstappen. Zeker. Nou ja, we houden het in de gaten. Morgen uiteraard 1 uur start de race. En straks om kwart over vier hebben we er vast zeker ook nog even aandacht aan... in, in de pit reports met ja. Rende Lossen vanaf uh, Assen. Dus dadelijk gaan we eerst naar het circuit van Zandvoort. Want uh, ook daar wordt gereisd uh, dit weekend. Ja, klopt. De trophy of the Dunes. Uh, we gaan zo meteen bellen met uh, Martijn Wijsman. Die uh, race uh, nu een keer mee in de Henkoek uh, Super Challenge... Supercar Challenge. Supercar Challenge, yes. En uh, ja, normaal gesproken uh, ja, is zijn broer met name in ja, uh, die Kees. klas aanwezig. Ja, Kees klop. Kees die, uh, rijdt daarin mee. Uh, met het team van Koopman Racing uh, rijden ze dit weekend. Dus uh, ik ben benieuwd. En uh, ja, ja, we gaan van Martijn horen hoe hij uh, dat ervaart uh, om uh, dit weekend uh, te ja. racen daar. Hij Zodat heeft, om vier uur hè? is De eerste race. Ja, of vijf over vier begint de eerste race van uh, 60 minuten. En vanmorgen heeft hij al de kwalificatie gehad. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij... Uh, we gaan er zo het zo van Martijn Wijsman horen. Ja. Verder hebben we de evenementagenda, neem ik aan, om half vier. Klopt ook. Een hele hoop evenementjes. Ja, ja, ja best wel wat, ja. Oh, oké. Okay. Voor ja. deze maand dan, hè? Ja. Nou, dat horen we zo meteen. En uh, we hebben Ben alweer uh, op pad gestuurd. Zo'n beetje elke week uh, gaat hij uh, voor ons een uh, leuke reportage doen. Uh, reuzenrad? Buiten, buiten de studio. <laughs> Dit keer zit hij niet in het reuzenrad. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar hij is uh, onderweg uh, om het te hebben over uh, natuurbrandpreventie. Oké. Okay. En daar spreekt hij over met een, uh, een uh, hooggeplaatste persoon bij de brandweer. Zo dadelijk hoor je uiteraard uh, hoe dat gesprek gaat verlopen. Eens even kijken of we zo meteen binnen kunnen krijgen zo rond... Uh, Kwart voor vier met Benno. En we gaan ook nog even naar Haarlem toe voor de Koninklijke HFC tegen AFC. Haarlem tegen Amsterdam en spelen in Heemstede vanwege het verbouwing van het clubhuis van de Koninklijke HFC. Die trouwens morgen hun 45-jarigste jubileum vieren. Kijk. Dus dat is ook behoorlijk. 145 jaar de Koninklijke HFC... In Mooi. Haarlem. Ja. En daar spreken we over met uh, Piet Pijper. Maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien. En dat is deze disco-klassieker van uh, Instant Funk. Who mm -hmm. yeah. ...op het circuit de Trophy of the Junes. En uh, zo dadelijk gaan we naar het circuit, naar uh, Martijn Wijsman... ...want die uh, race uh, van het uh, weekend uh, mee. Straks om 4 uur zijn uh, is de race, heeft hij me dus gekwalificeerd... ...in de Supercar Challenge uh, Cup. Dus dat horen ze dadelijk van uh, Martijn, hoe dat allemaal uh, verder is uh, verlopen uiteraard. Dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. Al 34 jaar actief hier in Zandvoort... Met nu de president en you're gonna like it. Een beetje happy radio hè, krijg je dan uh, met uh, dit soort platen. Heerlijke muziek van uh, The President en uh, You're van der like It. Uh, ja, moeten we eigenlijk Martijn Wijsman ook al een president uh, gaan uh, noemen. Dat uh, gaan we aan Martijn uh, zelf ja. vragen. Goedemiddag Martijn. Goedemiddag Jaap. Nee, Rob nee, nee, spreek nee, Rob, je mee. Rob, Rob. Hallo, goedemiddag. <laughs> Rob, hey. Rob. Hey Martijn. <laughs> hey. Hey. Hey. Hey. Hoe is het uh, leuk je uh, weer te spreken na heel veel jaren? Ja, goed hoor. Want zo vaak ja. uh, spreken we elkaar niet. En uh, ja, de, uh, ja, ja, Thomas zei uh, tegen mij van... Nou, we gaan uh, Martijn even bellen. Want die rijdt uh, ja, dit weekend mee uh, tijdens de Trophy of the Junes. Ja, Supercar Challenge Trophy of the Junes. op het CPI in Zandvoort, inderdaad. Ja. Uh, Oké, okay. hoe ben je daarin uh, uh, beland? Ja, het is vorig jaar eigenlijk. Doe ik samen met mijn broer Kees. Uh, doen we een beetje uh, ja, in auto te met, uh, In, in uh, circuitjes... Uh, in Nederland, België en Duitsland. Ja, en gaat je dat een beetje goed af? Ja, tot nu toe gaat het wel aardig. Want volgens mij, als we even kijken, vanmorgen heb je gekwalificeerd, geloof ik, hè? Ja, vanmorgen was de kwalificatie. Eerst heb ik een vrije training gehad. En om, uh, om 12 uur was de kwalificatie. En we staan nu vierde. Kijk. Dus uh, ja, de kans... kans op podium daarom uh, zitten we in? Ja. Kijk, dat is mooi. Mooie berichten. Ja, Martijn, uh, voor de mensen die jou uh, nog niet zo goed kennen... volgens mij je kent iedereen je wel. Want we hadden zelfs een persbericht gekregen over een, uh, een sproetenbus... Uh, die hier op het parkeerterrein uh, op de Tolweg uh, komt vanaf volgende week... Ja, en dat ja, ja. zeggen ze ook, na, naast, naast de oude fietsenwereld, ja. uh, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Dus dan werd jij ook weer genoemd. Want uh, jij, jij bent uh, uiteraard uh, van uh, de fietsenzaak uh, en uh, de e-bikezaak e uh, in uh, de Halterstraat, hè? Ja, dat klopt. We zijn inderdaad 4,5 jaar geleden zijn we verhuisd van de, de Tolweg naar de Halterstraat toe. En, uh, en uh, ja, we hebben een mooie centrale plek daar gekregen. Zeker! Ik krijg nu even een deur in mijn rug. Ik ga het een bij de vrachtwagen. Want oh, ik krijg een deur in mijn rug. Hang niet uit de tafel. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Ja, ja, ja, mooi, ja, mooi om te horen. Ja, we hebben het hartstikke druk. Misschien soms wel een beetje te druk. Ja, ja, ja. ja. Wat, uh, ben je ook nog, uh, nog steeds uh, skileraar? Ja, ik doe één keer per jaar doe ik nog steeds skilessen Ook aan kinderen met een uh, beenamputatie. Hetzelfde wat ik ook heb. Ja. En uh, ja, zolang dat gaat, uh, blijven we dat van volhouden. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, nou ja, je zegt het inderdaad, de benen uh, wat, wat jij hebt ja. gehad natuurlijk. Uh, ja, hoe gaat het dan met, uh, met race? Is dat uh, te doen? Ja, ik heb een raceauto. Ik rijd een BMW met een automatische koppeling. Dus ik kan gewoon wegrijden zonder dat ik een koppeling op laat komen. En ik kan schakelen met uh, ja, van die flippers aan het stuur. Dus, uh, het, uh, ja, het is, uh, dus ik heb alleen een gas- en een rempedaal, dus ik moet gas even remmen. En het schakelen doe ik op het stuur. Ja, en een koppeling zit er niet in, dus uh, ja, je hebt 1-1, uh, ben je voldoende om in zo'n auto te rijden. Ja, nou, en het gaat je goed af uh, als ik dat zou horen uh, vanmorgen ook met de kwalificatie dan uh, op de vierde plek? Ja. Ja, we hebben natuurlijk vorige maand in Assen ook meegereden met de Supercar Challenge. Toen stond ik op het podium, toen werd ik tweede. Toen had ik de mazzel dat een of twee auto's voor me waren uitgevallen. Ja, en die jongens die, uh, die rijden nu uh, dit, uh, deze race weer mee, vandaag en morgen. Maar uh, ik sta er nu iets dichterop, dus de kans is groot dat we uh, weer een podium pakken dit weekend. Heel, heel mooi. En uh, wist u dan af met Kees of uh, hoe uh, doe je dat met je broer? Ja, nou, Kees, Kees, mijn broer, die rijdt in een andere klasse. Oké. Okay. Uh, ja, die kon er alleen dit weekend niet bij zijn, want ik was ziek. Oh. Die moest afzeggen helaas, omdat hij uh, gevoerd was door de griep. Dus uh, ik ben alleen, maar dan mis ik hem wel, hoor. Zeker. Nee, ja, beterschap aan Kees, als je uh, op die ja. moment luistert. Ja, dat is goed, dat is goed. En ik hoe is de baan zelf? Want volgens ja, mij heb je na de Formule 1... Uh, ja, wij hadden het er net, zie ik hem al een beetje over. De is er niet meer gereisd? Nee, er is één, uh, één race gereden, maar er ligt heel weinig rubber op de baan. Ja. En uh, het heeft natuurlijk ook heel veel geregend in de tussentijd. En uh, er zijn natuurlijk ook veel werkzaamheden geweest. Heb je daar veel last van? Oh. Nou, er ligt wel veel zand en viezigheid op de baan. Dus, dus uh, de eerste rondjes vanochtend was het wel uh, glimberen en grijen. Maar naarmate de dag vordert en er steeds auto's over de baan heen rijden... wordt de grip wel, uh, wel een stukje beter. Dus uh, om, uh, om vier uur kwart over een start de race van vandaag. de race. Dus ik verwacht dat we daar wel uh, wat meer grip hebben dan, uh, dan vanochtend. Ja, en dan morgen heb je ook weer een uh, race. Uh... Ja, ja, dus uh, twee dagen. Twee races. Twee vrije trainingen in de ochtend. Morgen ook weer een aparte kwalificatie voor de race van morgenmiddag. Okay. Dus uh, ja, het is een mooi gevuld uh, weekend met veel uh, raceuurtjes uh, erin. Ja, ja want uh, dit weekend dus uh, Trophy of the Jews. Nou, dat kennen we al zoveel jaar hier in Zandvoort oh. uh, natuurlijk. Ik zei het al uh, tegen Thomas ook een beetje te vergelijken... bijna met uh, Pinkster de Pinkster en de Paas de <laughs> Trophy of the De het is natuurlijk een race die al van ouds uh... op je het dan verplaatst vindt. Precies. Er rijden ook meerdere klassen, hè. We zijn niet de enige. We hebben ook de Mazda MX-5 Cup. De Ford Focus, de Fiesta Cup rijdt mee. En er rijdt ook nog een Engelse klasse met een beetje semi-prototype auto's. En nog klassieke formulewagens rijden er ook dit weekend. Kijk. Dus het is wel een redelijk uh, gevuld en leuk uh, programma. Ja, zeker. hij nou, vertelde net dat je vorige week dan op uh, Assen gereisd hebt. Wij gaan zo meteen ook nog even naar Assen trouwens, Thomas. Want uh, daar hebben we onze pit-reporter Randall Lawson uh, hebben we daar. Want uh, okay. daar vindt de uh, tabak... Uh, uh, uh, nee, GP, kan... nee. Ja, ja. Classic Sorry. GP. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja die, dat is ook een mooi evenement. Die uh, vindt daar plaats. En hij is uh, dan de organisator van de ITCC... Oké, okay, okay. Mooi. Ja, dat is ook een mooie klas En uh, dat ja. horen we straks om kwart over vier. Maar jij gaat zo meteen uh, lekker racen. En, uh, ja, we gaan ons langzaam voorbereiden. Zorgen dat je op het podium komt uh, Martijn. Tof. Zeker. Ik hoef er maar ja, één te pakken en dan, dan, dan, dan staan we weer op het podium. Dat ja, is top. Van, uh, vanmiddag. Mooi. Goed. Nou. Mooie berichten. Nou, dankjewel even voor je tijd. En, uh, ja, leuk dat jullie even belden. Ja, zeker. Moeten we vaker doen. Goed, man. Okay. Heel man. Oké, veel succes! Ja. Da dankjewel Martijn oh. Rijsman! Oh. to date my out for years. new drip on the way, uh -huh. Rap nigga still and bricks, off a cake on the way, uh-huh. Take a flight, you wanna take a lift, on no molly, Man, he's on the way, uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm straight, uh-huh. Feel like I'm in Prince's house, purple paint on the walls, uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh-huh. 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, uh-huh. up in a Bentley, I'm a Christian, I'm, Finley, I'm a Bentley, I'm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 We gaan dus om 4 uur de Supercar Challenge uh, tijdens de Trophy of the Jones. En uiteraard heel veel succes aan Martijn uh, die uh, mee gaat uh, racen en uh, vierde gaat uh, starten zo dadelijk. En uh, ja, uiteraard gaat proberen om op het podium terecht te komen. En uh, mocht er uh, nieuws over zijn dat we dat nog uh, mee kunnen nemen hoor je dat uiteraard bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Estaré bailando hasta conmigo no como amigos sino como otra cosa usted cerca me pone peligrosa por un besito hago cualquier cosa la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa hey. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás engañando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Deze Carol G. ook zingen evenementen. Dus uh, ja. het is tijd voor de evenementen. Oh, dat heb hierop, ik dan even gemist, ja, Rob. Ja, Hier op <laughs> Zetabem. Ja, ze zingt het echt gewoon. <laughs> Ongelooflijk, hè? Heel goed. En dan komen we precies bij de evenementenagenda uit. Dus uh, dat komt mooi uit, uh, Thomas. Ja, zeker. Nou, ik begin even iets verderop uh, in de maand. Want uh, dit jaar wordt uh, op 29 september de, de 25e editie van de shanti nc Festival in Zandvoort gehouden. Ja, het welkom uh, wordt geëten in uw unicum. Daar wordt dus, zoals ik zei, de opening uh, uh, gebeurt daar. Op de Zandvoortslaan om half elf. Daar uh, wordt uh, iedereen ontmoet en uh, begroeten alle koren zich. Uh, hierbij zal een koor optreden geven voor de bewoners van Nieuw Unicum. En uh, vanaf één uur treden de koren op bij uh, Beach Club 10 op het strand. Bij de Halterstraat, Lauron Hardy, Gasthuisplein, het Wapen van Zandvoort en het Kerkplein. Of dat heet uh, tegenwoordig trouwens niet meer het Wapen. Hè? Dat is uh, Café Mio. Daro. Nee, het wapen. Het, wapen, het wapen is gewoon op het Gasthuisplein. Oh ja, wacht, ik ben in de wapen. Ja, ja, Zo, ik, lamp, ik, waar heb jij het nou over? Nee, ja, laat maar, sorry. Ja. Uh, nee, café Koper bedoel Oh ja, dat bedoel je, Koper, ja. ja. Da da da da daar stonden ze vroeger natuurlijk ook. Daar stonden ze vroeger, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, maar goed, aan het eind, <laughs> <laughs> aan het eind van de middag uh, rond kwart over vijf... wordt het festival dan afgesloten met samenzang op het Gasthuisplein... Ja, en dan hadden we het net uh, met Martijn dus over dit weekend. Um, uh, de historic... Nee, de Trophy of the Junes. Wat zo meteen met Rendel hebben. De historic uh, uh, GP. Uh, die brengen dus uh, dit weekend een bezoek aan Zandvoort. Verschillende klassen komen in actie tijdens uh, dit weekend. Waaronder de Supercar Challenge, Ford Fiesta Sprint Cup, de Mazda MX-5 Cup, de BMW M2 Cup Benelux en het uh, de historic monoposto racing ja en voor tickets uh, dat kan nog, als je Martijn ook even wilt kijken hoe hij uh, misschien morgen weer naar het podium toe rijdt, kijk even op uh, trofeoftheunes.nl en dan kan je je kaarten bestellen en uh, dan ja, Rob, wij hadden het er al over uh, mooi initiatief, dit jaar uh, een open monumentenroute weer uh, voor velen verrast het misschien uh, je zult uh, merken dat er uh, grappige verhalen zijn over onder andere water en vuur. Maar ook hele sterke verhalen waarvan je kunt afvragen of het wel echt waar is. Over uh, ambachtseer Paulus Lood die zand voor 300 jaar geleden gekocht heeft. En, uh, en een verhaal van een redder die zijn oor verloor tijdens een reddingsactie op zee. Wat nou, Rob, is dat dan? Ja, ik, ja, het staat er echt. En de nou ja, je moet je dus afvragen, is dat waar of is dat een uh, Tarzan-verhaal? Hmm. Ja, nou, het zou uh, niet waar zijn, denk ik. Nou, ik nou. weet het niet. Hmm. Het zou zomaar kunnen. De deelnemende gebouwen zijn in dit weekend gratis toegankelijk voor iedereen. Er worden uh, verhalen verteld over culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden. Ja, hele mooie verhalen dus. Uh, die, uh, over ja. vroeger en uh, ja. Dat soort dingen allemaal. Ja, en nou ja, bezoek wordt dus... Uh, je kan dus een route volgen. Dat kan je halen in het museum. En dan kan je de, ja, de bezoek aan het raadhuis, de Agatenkerk, uh, Hotel Faber... Protestantse Kerk, het museum zelf, de KNRM En uh, zo zijn er nog een paar andere bezienswaardigheden in het dorp zelf. Dus ja, mocht je nou, uh, dat is dit weekend... Mocht je nou een uh, route willen, loop even langs het museum. En dan uh, hebben we een mooie route voor jou uitgestempeld door het dorp. Dat is uh, mooi, Thomas. En dan heb ik nog één berichtje, Rob... Daar hadden wij het ook al over. Nou, wij hebben het er wat over. De EV Experience. Uh, 26, 27 en 28 september. Ja, en dat weekend uh, de grootste EV. Nou, voor mensen die het niet weten. EV staat voor Electric Vehicle Experience. En uh, de, ja, de pitboxen zijn omgebouwd tot pub-up stores van uh, diverse merken en leveranciers... Bij deze experience blijft het niet kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar om een proefrit mee te maken. De organisatie geeft talloze uh, inspirerende workshops en vertelt je hoe je de overstap maakt op elektrische rijden in de VIP-lounges boven de pitboxen. En op de paddock achter de pitboxen vind je nieuwe e-mobility uh, solutions zoals e-bikes, steps, scooters en uh, elektrische motoren. Ja, je mag overal uh, op uh, rijden. Dus, uh, nou maar. ja, uh, volgens het verhaal wat wij binnengekregen hebben, persberichten, wel. Dus Dat zou mooi zijn. Ja. Nou ja, alles, uh, wil je er alles over weten? Ga dan even naar de website: fvexperience.nl. En dan vind je ook het uh, programma voor uh, donderdag, vrijdag en uh, zaterdag. Ja. En dat zaterdag is de dag voor uh, de particulieren, dus dan kan je mee uh, rijden. En, uh, Ga jij een, nog een rondje uh, rijden zaterdag? Uh, nee, want ik zit zelf in de studio, want wij hebben speciaal uitzending rondom uh, ja. dit evenement. Oh. Okay. Tijdens uh, Zandvoort op zaterdag met uh, Benno en Richard uh, met z'n drieën presenteren wij dan een uh, speciale EV Experience uitzending hier op uh, ZFM. Kom je dan op je elektrische scooter hierheen? Dan, dan? <laughs> dan, dan bouw ik hem even om en dan is hij okay. een elektrisch. Heel goed. Dus nou ja, dat is uh, 26, 27, nee, ja, 26 ja, ja. 27, 28 september. Ja. En dan uh, ja, wanneer was het Shanti Core ook? Uh, okay? 29 september. 29 september. Dus dat is op de zondag, uh, yes. datzelfde weekend, uh, ja. vindt de chanticore plaats hier ah, in Sandvoorts. En dat is inderdaad aan het strand. Chanticore mee. Ja, Daar moet ook gedronken worden. Maar waarom niet je mij alleen? Zo je mij Jantje zag eens Jantje zag eens In een groen In een groen groen knolleland. Als we gaan dan met z'n allen Als we gaan dan met z'n allen kan hand, in hand. Gaan we hand in hand Als Als het juist twee kontjes hoog is Over, met z'n naar de zaal. Zie de maan door de bomen. bomen. Om weer naar Rotterdam te gaan. Het is al jaren hier in Zandvoort het Chantikoren Festival. Zeker de moeite waard om te gaan kijken. 29 september, dus uh, hier in uh, Zandvoort. Uh, de moeite meer dan waard. En dan hoor je allemaal van uh, dit soort uh, platen die we juist uh, voor je draaiden: de single van uh, Albatross en uh, aan het strand stil en verlaten. On. There's one day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore We won't hesitate to break down the garden gate There's not much time left today Ik ken de single hè, deze Thomas. Wat zei je nou dat, dat hij van was? Ja, nou. Is? <laughs> ik die, als ik dit nummer hoor, moet ik altijd een cars denken. Een Een cars. Ja. Oké, okay. wat? Ja, dit dan wordt nummer. Gebruikt. Be, ja, dan, nee, ja daar, daar begint cars mee. Dan oh, daar ja, ja, begint ja. het. Ja, dat, Uiteraard met uh, Live live. Dat ja, wordt het spannend. Ja. Zeker weten. Nou ja, je hoort hem hier uh, op uh, ZFM. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag en uh, zo meteen nog veel meer uiteraard. Maar we gaan eens dus even naar Heemstede toe. Want daar uh, wordt vandaag uh, gevoetbald uh, door HFC tegen AFC. En dan hebben we het over de tweede divisiewedstrijd. Uh, nogmaals, goedemiddag, Piet, we hadden je net al aan de telefoon natuurlijk. Maar we uh, zijn heel benieuwd hoe het op dit moment daar bij jou is. Nou, het is, uh, het is in de tachtigste minuten wordt nog wat gewisseld. En de stand is inmiddels uh, 1-0 voor HFC. Die goal uh, werd gescoord, een hele mooie aanval. En, uh, in De 52e minuut was de extra wat doelpunten maken. Dus uh, Haaf, ze staat voort. Het is dus een hele leuke, aantrekkelijke wedstrijd. We hebben op, op, toch uh, momenteel het overwicht, een beetje bij AFC, maar met allerlei uh, gekke worden uh, met lange scrimmage's, Maar de doelpunt gaat er nog steeds niet in. Dus inmiddels uh, is die type van AFC uh, die uh, was al vier wedstrijden zonder tegendoelpunt. En er is, daar is nu weer 80 minuten bijgekomen. Dat is wel uh, uniek dat je zo lang geen doel, tegendoelpunt krijgt. Ja, dat zou ik zeggen. Dat zei je net. En nog steeds geen uh, tegendoelpunt. Uh, nee, nee, het is nu 1-0. Ja. Het is wel heel leuk, want uh, onze standpotsen Sander van de Berg... die. Uh, die ik zelf uh, misschien ook nooit heb zien voetballen, maar dat, die doet heel goed mee. Ik staat als linksweg opgesteld. En uh, dat is echt een, een terrier. leuk om te zien. Dat, uh, dat uit ons dorp van dit soort leuke voetballers komen. Ja, zeker weten. En uh, ja, mooi dat je er ook bij bent en dat we dat even mee kunnen pakken hier uh, op de ja, radio. Altijd leuk, altijd. Leuk, altijd leuk. Zeker weten, Piet, nou had ik het net uh, met Thomas erover. Ja, die spelers uh, die nou aan het uh, spelen zijn van uh, de HFC, die hebben morgen ook nog een mooi feestje natuurlijk. Hè? Ja, 145-jarig jubileum. Oh, nou, dat weet ik niet. Ja, dat wordt morgen gevierd. Dus bestaat okay. precies 145 jaar. Ja. Dat is een hele lange tijd. Echt een hele lange tijd. Ja. Ja, jongen, jongen. Ja, dan nou, mag je wel koninklijk noemen, hè? toch? Ik wist het niet, Jazeker, ja zeker. Ik wist het niet, maar... Uh, ja, ja, 145 jaar bestaan ze, dus... Uh, dus die, die 1-0, die zou een mooie, mooie beloning hebben. Ja, zeker, zeker. Ja, Oké. Okay. Nou ja, dus hartstikke, okay. hartstikke bedankt even voor uh, deze wedstrijd. Uh, ja, die andere ja? daar komen uiteraard nog wel op terug. De bekerwedstrijd uh, ja. die vanmiddag om 5 uur gaat starten. Ja, dat, daar kom ik op terug en dat uh, wordt allemaal meegedeeld. Oké, okay, dank. Ja, we het beste van open, ja? Jazeker, gaan we doen. Okay. Dankjewel, okay, Piet. Dankjewel, Piet. Dankjewel, Piet. Hoi. Dag. Hoi. Oh, oh, de... Zijn wij op de zaterdagmiddag toch een beetje dance radio. Zo bij ZFM, je eigen lokale radio. 34 jaar alweer bestaan wij. Dus wij hebben ook alweer een jubileum. En ja, 30-jarig jubileum moeten we ook nog straks vieren, trouwens. Ik weet nog dat wij. Was dat 25 jaar dat we 25-uur live gingen? Ja. ja, gaan we dat dan was dan... ook een hele periode. Ja, dat was... nou, dat we bij 35 jaar kunnen we dat wel weer doen, toch? <laughs> Bij Ga je, deze. Dus Gaan wij hier uh, zitten? 35 uur. Gaan wij 35 uur uh, okay. zitten met z'n tweeën? Kijken we of we het volhouden. Nou, Thomas. ik gok het. Nou. nou, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Nee, dat is waar. Nou ja, we gaan het uh, aan, uh, aan Benno vragen. Misschien heeft uh, Benno er wel zin in om uh, met ons uh, mee te doen. Want uh, volgens mij, uh, Benno, ben je vandaag uh, weer uh, op uh, pad voor ons. Hadi Rob. Nou, daar ben ik weer. En dit keer hebben we een nieuw item over de brandweer. En we gaan het hebben over natuurbrandenbestrijding. Uh, want ja, verleden week kregen wij, kregen wij van de redactie een persbericht... van de notabene de provincie Noord-Holland. Die had uh, een, uh, ja, allerlei initiatieven van gemeenten en regio's... verzameld over natuurbrandenbestrijding. En daar gezamenlijk een, een, een, een subsidie voor aangevraagd. Ja, het ging eigenlijk nergens over. 944.000 gulden. Ja, dat is euro's. Dat is natuurlijk voor ons een hoop geld. Maar ik denk voor de natuurbronnenbestrijding. en voor zoveel gemeentes. maar een uh, peanuts. Want ja, we gaan straks. Uh, we gaan zo praten met Jan Vogelsang, hoofdofficier bij Brandweer Kennemeland. Uh, Jan, je bent ook projectleider of je zit in een projectgroep voor Natuurbrandbestrijding. Dat klopt. Ik ben programmamanager Natuurbrandbestrijding met Brandweer En Dat betekent dat we nu heel actief bezig zijn om te investeren in Natuurbrandbestrijding. Ja. En dan refererend aan dat persbericht van de provincie Noord-Holland. Uh, ik, ik noem contact met ze op en ze zeggen... ja, Brandweer uh, of Zandvoort... die gaat een uh, brandblusinstallatie uh, kopen of, of wat dan ook. En dan moest ik uh, contact opnemen met de gemeente Zandvoort. Maar ja, die gaat daar natuurlijk niet over... De brandweer gaat over brandbestrijding. Dus ik heb bij jullie aangeklopt. En uh, ja, jij weet daar meer van. Wat, wat is dat die brandblusinstallatie? Ja, het gaat om een subsidieaanvraag om uh, bluswatervoorzieningen in het natuurgebied uh, uh, aan te leggen. Uh, Concreet, het zijn geboorde putten, geboorde uh, blusputten waar wij water uit kunnen halen in het natuurgebied als er uh, onverhoop brand uitbreekt. Ik heb inderdaad in de waterleidingduinen wel eens een, uh, een, een rood uh, iets gezien waarvan dacht ik van nou ook daar kan de brand weer dus wat aansluiten. Maar in het hele grote gebied heb ik er tot nu toe maar één gezien. Het lijkt me een beetje weinig. Ja, dat, dat denken wij ook. Dus uh, er zijn een aantal brandkranen. Maar Brandwekennenland maakt sinds twee jaar geen gebruik meer van brandkranen. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Uh, daarnaast zijn er een aantal gebieden waarvan wij uh, toch wel zorgen hebben... Uh, over de beschikbaarheid van bluswater. En vandaar die subsidieaanvraag. Dan zeggen we, nou, het zou ons goed uitkomen... als wij nog wat extra putten uh, ja, slaan of maken in dat gebied. Over welke gebieden heb je het dan? Nou, uh, voor de subsidieaanvraag hebben wij uh, uh, eigenlijk... alle kustgemeenten geselecteerd, dus dat gaat van Zandvoort via Bloemendaal, Velsen naar Beverwijk en Heemskerk. Um, en waar die putten dan precies gaan komen, dat is een verdere uitwerking, daar moeten we nog gaan kijken. Maar uh, nou, de subsidieaanvraag ligt er. En uh, ja, het zou ons dus enorm helpen. Om hoeveel geld gaat het? Voor onze regio gaat het om uh, 2,5 ton. Uh, ja, en dan gaat het om 10 putten. Dus ongeveer plus minus 25.000 per put. Want ja, een put, een gat in de grond, heel eenvoudig gezegd. Maar het, het lijkt me nog wel even een klusje. Want hoe komt dat water in die put? Ja, dat, dat is echt maatwerk. Hè. Dat verschilt per grondlaag en dat verschilt ook per gemeente. Hoe diepte dan geboord moet worden. Nou, daar moet een vergunning voor aangevraagd worden. Dat moet met hoogheemraadschap overlegd worden. Je mag niet zomaar grondwater onttrekken. Uh, en vervolgens moet er dus ook een voorziening komen... waarop wij kunnen aansluiten met onze brandweerauto's. En hoeveel water moet zo'n put dan bevatten? Die moet eh, 90 kub per uur kunnen leveren, dus dat is een 1500 liter per minuut om ons van voldoende water te voorzien. Nu weten we dat de Branden Kennemeland heeft sinds een aantal jaren waterwagens en een nieuw groot watertransport aangeschaft voor nou, heel veel geld. Um, is dat dus blijkbaar niet afdoende? Nee, want op, uh, wat betreft die waterwagens, uh, daarin spelen twee dingen mee. Eén, die kunnen niet diep doordringen in het natuurgebied. Omdat ze niet voldoende terreinvaardig zijn en gewoon te zwaar en te log zijn om echt in die duinen te komen. Twee, die waterwagens raken leeg. Uh, dus met die putten kunnen ze weer gevuld worden. Nu zitten ze in zo'n waterwagen 17.000 liter. Uh, je, je zou denken een beetje pendelen en, en 17.000 liter het lijkt me een heleboel. Ja, er, volledig mee eens en dat is ook onze strategie. Uh, maar dan nog, om uh, um te kunnen pendelen moeten ze weer gevuld worden. Dus hebben we vulpunten nodig. Ja, ja. Oké, okay, uh, en, en, en nu was ik afgelopen weekend in de Kennemerduinen. Nou, natter dan nat kan je je bijna niet voorstellen. Dus dan denk ik van... A, die kirmeduinen zullen nooit meer branden. Maar B, water genoeg. Ja, dat is een beetje het tegenstrijdige, inderdaad. We hebben veel regen gehad en ja, het is erg nat in de gebieden. Maar niet overal. Dus de grondlagen zijn nat. Maar het gras op die grond en het duingras op die grond kan dan wel eens keurig droog zijn. Zeker als het zonnetje weer een paar dagen geschenen heeft. En zo'n natuurbrand die gaat dan vrij snel over die graslagen heen. Daarnaast, bovenop de toppen, is het niet nat. Dus uh, uh, ja, dat water sijpelt toch naar beneden uh, van de duintoppen af, zeg maar, richting uh, ja, lager gelegen gebied. Maar daar zit dus wel het gevaar voor ons. Bovenop die toppen kan het heel snel ontbranden. Hoeveel zorgen maken jullie eigenlijk dat er een natuurbrand kan ontstaan in, in Kennemand? Nou ja, zeker in, in zomerse dagen, zoals nu eigenlijk, uh, maken we ons daar toch wel zorgen over. Uh, wij zien ook wel een verandering als het gaat om, om klimaat, uh, dus, dus we krijgen langere natte periodes, uh, maar we krijgen ook langere droge periodes. Wij zijn continu bezig om, uh, zeker in het zomerseizoen, om de situatie te monitoren. En daar, uh, daar bereiden we ons dan ook op voor. Uh, ja, en we zien uh, ook wel een toename van meldingen. Dus, dus uh, gelukkig nu nog goed behapbaar en, uh, en beheersbaar. Maar we bereiden ons wel voor op uh, ja, de komende jaren... mocht er onverhoopt toch een keer een uh, hele grote natuurramp plaatsvinden. Nou, daar hebben wij natuurlijk nog een mazzel in, uh, in Kennemeland. Uh, want uh, zeg maar uh, boven Kastrikum, uh, richting Bergen... en dus de collega's van Noord-Holland-Noord hebben het... Qua Natuurbronnen eigenlijk een stuk drukker. Ja, uh, iedereen kan zich ongetwijfeld de duinbranden bij Bergen en Schorrel herinneren in 2019. Sindsdien zijn er meerdere duinbranden geweest, ook in onze regio. Uh, 2018 in Heemskerk was een hele grote. Uh, 2017 uh, Zandvoort. We hebben van de week nog twee meldingen gehad. Gelukkig heel kleinschalig rondom uh, Bloemendaal Aardenhout. Wij kan zee van de zomer drie keer. Dus ja, ze vinden echt wel plaats. Ja, ja. Dat is misschien wel prettig van onze regio, dat er veel mensen in dus recreanten in het, in het duin zijn, dus het wordt snel gesignaleerd. Ja, dat, dat is zeker ons voordeel. Dus we zijn natuurlijk dicht bevolkt en daardoor wordt die brand vaak snel gesignaleerd. In twee gevallen ook zelfs door uh, vliegtuigpiloten die, uh, die gaan landen op Schiphol, die, de, die daar wat zien. Uh, dus dat is zeker een voordeel, maar daar zit voor ons als brandweer ook het risico. Veel mensen, veel recreanten, veel ...toeristen in het gebied die op dat moment een uh, mogelijk gevaar lopen. Ja, dat is de andere kant natuurlijk weer van de medaille. Nu hoorde ik in de wandelgangen dat jullie ook nog een, een blusauto... ...in, in fact termen tankauto spuiten willen gaan aanschaffen die ook het duin in kan. Ja, wij hebben op dit moment vier auto's uh, beschikbaar die het duin in kunnen. Um, maar we zijn wel aan het investeren. We, we krijgen binnenkort een vijfde en we willen zelfs nog naar een zesde. Dat zou onze wens zijn. Um, en dat hangt allemaal samen met die investering van het programma Natuurbrandbestrijding. Dat we dus sneller met meer uh, slagkracht het gebied in kunnen om dat brandje uit te maken. Elke brand begint klein uh, en we moeten voorkomen dat die te groot wordt. Zeg Jan, even, even verklappen, hoeveel geld gaat er in zo'n spuit zitten eigenlijk? Nou, een, een, uh, deze, uh, nieuw, hè? ik moet benadrukken, degene, de vijfde die we nu krijgen is tweedehands. Ja. Uh, maar zou je hem nieuw kopen, moet je rekening houden met een vijf ton. Vijf ton, oké. Okay. Ja. En daar en, valt dus geen subsidie op te krijgen? Nee, nee, nee. De, de subsidie die wij nu aanvragen zit echt in de beheersmaatregelen, natuurbeheer en het voorkomen van brand. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En daarnaast bereiden wij ons voor op het moment dat die brand daadwerkelijk plaatsvindt met extra auto's en middelen. Nou ja, afgelopen week dan, um, zat regen. Dus voorlopig zijn we wel weer even uit de problemen. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Maar um, um, ja, zeg nooit nooit. Ja. En, en dan begint vrij snel voor ons uh, in februari maart het uh, nieuwe seizoen alweer. Even heel snel, Jan, er helpt eigenlijk veel regen bij een brand. Blust de regen zeg maar ook brand? Regen blust zeker brand. Maar vaak zie je toch dat die brand juist ontstaat in de zomerse dagen met rond, rond 25, 30 graden. Een bepaalde luchtvochtigheid. Ja, dan zien we niet vaak dat er regen bij zit. Nee, ja. Oké okay Jan, dank je wel tot zover. Je mag nog een plaatje aanvragen. Heb je al een, iets in gedachten? Ja, ik heb even nagedacht en om in termen van de brandweer te blijven zou ik graag het goede doel met uh, waar is hier de nooduitgang uh, willen aanvragen. Waar is hier de nooduitgang? Ik denk wel dat Rob dat heeft. Toch Rob? Zeker Benno. Oké okay, Jan, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Ja. I'm not the only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 Ik kan niet langer blijven, ik kan niet blijven, ik ben niet al gelooft. Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.